Norma, hopen zo te bereiken dat er meer voederplekken... voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen komen. Kelly, die van Big Brother, motiveert de actie met de volgende woorden. Een stelletje dierenbeulen zijn het... die daar zelf in hun blote reet moeten neergegooid worden zonder eten. We zijn het spuugzat. Ik voorspel dat Kelly van Big Brother dit niet zo heel lang gaat volhouden. Sterker nog, het zou me niks verbazen als ze op dit moment in een bar dancing staat... met een gin tonic in haar knuisten en zo meteen nog even een schwarmaatje pakt. Maar als je de steun hebt van Kelly, naast van Big Brother vooral bekend... van een kortstondige webcam-sekscarrière en het dol zijn op aandacht... dan weet je als grote grazer dat je een media uniek onderwerp bent... Dat hebben we de afgelopen weken ook al kunnen zien. Nederland is dol op dieren en iedereen meent te weten wat het beste voor ze is. Het ene dierennieuws is trouwens het ander niet. Deze week las ik ook over een kameeltje geboren in het dierenpark Amersfoort. Een verrassing, want men wist niet dat de moeder kameel zwanger was. En in Artis kwam ook nog eens een zeldzaam slingeraapje ter wereld... Dat is dierennieuws zoals we liever zien. Vertederend, veilig. Zoals we dat kennen van onze bezoeken aan de dierentuin... waar de dieren gewoon gevoerd worden. Hoe ziet die Nederlandse dierentuin er anno 2018 eigenlijk uit? Is het een andere plek dan vroeger voor de dieren, maar ook voor de bezoekers? En over twintig jaar? Of honderd? En hoe is het om met het hoofd te staan van zo'n dierentuin? Met een werkplek die natuur is... En toch ook weer niet. Ik ga het vragen aan Alex van Hoof, Hij is geboren en getogen in en niet nu directeur van Burgers Zoo in Arnhem. frank van Beers, voormalig eindbaas van het Dolfinarium Harderwijk. En nu directeur van Wildlife Adventure Zoo in Emmen. En Mark Dame. Hij is voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Dierentuinen. En was daarvoor jarenlang de directeur van Diergaard Blijdorp. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van het dierenpark. Zij zijn vandaag de zes ogen van de Vries. Hele goede nacht live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam en welkom Alex, Frank, Wim en Mark. Uh, jullie zijn alle drie directeur van een dierentuin of geweest in jouw geval Mark. Maar de ene dierentuin is de andere niet. Want je hebt stichtingsdierentuinen, commerciële dierentuinen, familiebedrijven. Laten we daar eens beginnen. Alex, jij bent van een echt familiebedrijf. Hè? generaties her. Ja. In ja. uh, 1913 is mijn overgrootvader ermee begonnen, Johan Burgers, vandaar ook Burgers Zo. Uh, mijn vrouw en ik zijn nu de vierde generatie die aan het hoofd staan van het, uh, van het park. En uh, ja, alle generaties uh, hebben altijd ook op het park ge gewoond, dus dat doen wij nu ook. Uh, mijn vrouw en, uh, en de kinderen, wij wonen echt in het dierenpark, dus dat is onze achtertuin. Iets meer dieren dan de meeste mensen in de achtertuin. En iets groter dan de meeste achtertuinen. Maar dat, uh, dat is onze, onze toko. ook. Jij moet als kind on ontzettend populair geweest zijn. Uh, nee, natuurlijk. Toen, waren, toen was het wel een hele andere tijd. Toen hadden we ook best veel dieren nog in huis. Dus kleine Simple chimbelsees, orangs. In huis? Ja, als ze verstoten werden door de moeder, dan uh, na, we, namen we ze in huis. En dan, uh, ja, dan, dan kregen ze de fles en dan uh, zaten ze een jaartje bij ons huis. Daar word je nou, wel van. helemaal populairder. Ja, <lacht> op een gegeven moment natuurlijk uh, alleen voor de dierentuin... komen je de vriendjes en vriendinjes natuurlijk niet. En het nee. is ook leuk ergens anders een keer te spelen. Maar het is, uh, het is een gaaf omgeving om, uh, om op te groeien. Zeker. En had je altijd al de behoefte ook, of ben je opgeleid om de dieren zijn over te nemen? Uh, nee. Gelukkig hebben mijn ouders uh, me helemaal vrijgelaten. En ik heb het ook een keer nagevraagd aan vrienden uh, van de lagere school en de middelbare school. Van, joh, heb ik me altijd tegen verzet? Of heb ik altijd gezegd dat ik het ga doen? En dat is uh, nooit zo geweest. Dus nooit tegen verzet. Ook nooit gezegd dat ik het ging doen. Ik ben lekker gaan studeren in Rotterdam. Gaan werken in Amsterdam. En op een gegeven moment naar huis gekomen. Ja, ja. Toch wel. Je kunt ja. toch terug naar die route, ja, dan. ja Thuis, uh, dat trok wel. En dat is, uh, ja, dierenparken zijn natuurlijk bijzondere instituten. Uh, het is niet uh, staal in en een boutje uit. Je hebt met veel meer zaken te maken. Met bezoekers, met de dieren, met de medewerkers. Maar natuurlijk ook ethische kwesties komen om de hoek kijken. En dat maakt het eigenlijk uh, heel leuk. Het is een, uh, het is een soort dorpje. Uh, en daar mag je dan uh, met elkaar aan, uh, aan werken. Is het er eenzaam eigenlijk, s'nachts... Um, voor ons niet. En uh, uh, we kennen de toko ook op ons duimpje. Dus ja. uh, als ik er s'avonds rondloop... heb ik geen uh, zaklantaarn of wat dan ook nodig. Ik weet wel waar, uh, waar alles zit. En, nou, laatst liep ik een keer, we hebben een hond thuis. En liep ik met de hond s'avonds door het park. En toen wist ik dat een van de tijgers niet naar binnen was gekomen. Ja, toen hoorde ik op een gegeven moment die tijger brullen. En toen had ik wel het gevoel, hij, st hij staat naast me. Dus toen schrok ik wel heel even. Maar dat was niet zo. En dat wist ik wel. Maar uh, dat schrik je wel. Hè. Een hond, maar geen apies meer in huis? Dus. Uh, geen apies meer in huis. Dat is gelukkig niet meer nodig. De kenniskunde over het houden van dieren is zo erg toegenomen dat uh, de, de dieren zelf uh, ja, de dieren kunnen opvoeden uh, en uh, als vrouwtjes de jongen niet willen opvoeden, hoeven we ze niet meer naar huis te nemen. Want het is altijd beter als ze gewoon bij de moeder opgroeien, de dieren. Dus uh, dat was een noodgreep en die is niet meer nodig. Heel dus daar zijn we heel blij mee. Ja, snap, ja ook, vind, ja, het ook wel ja, voor de Ja. ja, ja mijn, wel kinderen, mijn kinderen ja. vinden het jammer. Dus dat, dat is wel. wel. Ja. Ja. Mark, jij uh, uh, wist van jongs af aan dat je die de tuindirecteur zou willen worden, misschien wel toch? Ja, nou jonge safari jong vanaf 16. Ja, ja. nou ik jong. Toen, ja. toen, uh, toen uh, dacht ik, uh, ik wil directeur van een dierentuin worden. Ja, wat ja. was dat life-changing moment dat jij dacht, hier uh, moet ik me zich gaan verdiepen? Ik was uh, uh, 16 en zoals dat dan hoort in de puberteit. En uh, mijn moeder ging met mijn jongste zusje naar uh, Safari Park Beekse Bergen. Daar waren, op dat, in dat moment, 1987, waren de reuzenpanda's. Mm -hmm. uh, en uh, ze vroeg van ga je mee? En dan mijn eerste reactie was nee. Op iedere vraag was het antwoord nee namelijk. En toen dacht ik, nou, laat ik dan toch maar meegaan. En toen reed ik met mijn moeder en mijn zusje. Ja, een dwarsenpubbel, ja, ja, ja. Dat uh, had ik geleerd. Dat moest je zijn. En uh, toen reed ik met mijn moeder en mijn zusje rond in Beekseberg. En toen dacht ik, waarom houden die mensen die dieren eigenlijk gevangen? En gaan ze daarna toch met een tevreden gevoel naar huis? Mm -hmm. Die dierenverzorgers. Dat een, een cipier in een gevangenis s'avonds tevreden naar huis gaat... omdat alle moordenaars en andere mensen vijf achter de tralies zitten. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat is nou je drijfveer dat, dat, dat je een, een dier... Niet in de natuur laat zijn en dat toch goed kunt ver, uh, ver, ja, verdedigen. Dus je kwam een beetje wrokkig kwam je thuis eigenlijk? Nou, nee, ik was nou ja. gebiologeerd. Ge ik denk, hoe zit dit? En daar wilde ik meer van weten. En toen uh, nou, ben ik uh, in contact gekomen met de eerste directie van Beekse Bergen met die vraag. En daarna met uh, de directeur van Diergaarde Blijdorp. Die was toen net directeur. En uh, nou ja, toen heb ik gezegd, ik, uh, ik zou graag de volgende directeur willen worden van Diergaarde Blijdorp. <laughs> en dat kwam toevalligerwijs uit. Je bent op je 16 echt verhaal gaan halen. Ik ben verhaal en, even, ja. en Heel in het ja. kort, wat was het argument waarmee ze jou over streep trokken... van nee, het is niet zielig. We komen hier later nog op terug, hoor. maar ja. wat was voor jou... Het is niet in twee zinnen te vertellen... maar de dieren zijn niet gevangen zoals een gevangene in een gevangenis zit. De dieren hebben alles wat een handje begeert... en veel mogelijkheden en keuzevrijheden in een dierentuin. En dienen een hoger doel, namelijk om mensen te vertellen... over natuur en natuurbehoud. Want juist door het zien van een dier, door het ruiken van een dier... daardoor, word je ge... daardoor wil je het beschermen. Frankwin van Emmen, noem ik het maar even. Mm -hmm. uh, jij hebt weer een hele andere route. Die lapt via het leger. Ja, klopt. Vertel. Ja, ik heb uh, een hele tijd bij het, bij het leger gezeten. Eigenlijk als van kind af aan ge, gedacht... Van, nou, in eerste instantie ik wil wel dierenarts uit worden, want ik heb heel veel met dieren. En op een gegeven moment uh, toch wat meer de fysieke kant op. Ik, ik hou toch van uh, extreme dingen, extreme sporten. Toen bedacht ik me van, nou, of ik uh, wil, uh, wil piloot worden, of ik wil, uh, wil de duikerij in... En dat, uh, dat kwartje viel ste meer, steeds meer de kant op van, van de duikerij. En uiteindelijk uh, heb ik bij Defensie een, uh, een leidinggevende functie... bij, bij een duikeenheid uh, van de landmacht uh, mogen vervullen. Totdat ik een vraag kreeg uh, van de toenmalige eigenaar van de dolfinarium Van, goh, zou je niet voor mij willen komen werken? Ja, en dan, die passie voor dieren was er altijd wel. En vooral ook heel veel passie voor mensen. Ja, dat was de stap niet zo moeilijk. En toen blijf we hangen. Be be be begrijp ik goed, dat je als duiker eerst daar terecht bent gekomen... Te of, of dat ook niet? Ja, nou, ik ben gevraagd om, uh, om, om, de een, om te voeren onderwijs? Nee, nee, nee. Om, om een intern duikbedrijf op te zetten en het operationele management op te pakken. Ja, en, uh, en dat is te, toch wel wat mij me licht. Uh, met mensen werken, mensen laten groeien, maar ook nog de kans hebben om af en toe onder water te, te gaan bij, uh, bij de dieren. Ja, wat wil je nog meer? Dus dat was een hele mooie kans. En uh, ging je daar ook met een hele grote glimlach elke dag uh, naar het werk. En het nu alleen nog gebeuren. voor de hobby-duikpak aan. En nu alleen uh, voor de hobby aan. Klopt, inderdaad. Ja. Maakt het eigenlijk voor de exploitatie van zo'n park ja. heel veel uit... of je nou een familiebedrijf bent of het is, is als, uh, een stichting... Of, ja, en is wat commerciëler, kan ik me voorstellen? Nou ja, wij zijn uh, in principe ook gewoon een stichting... en we hebben maar één doel en, uh, en dat is gewoon... Wins maken. Uh, ge, genoeg. Nee. nee, nee, nee. Net genoeg centjes verdienen... Mm -hmm. om, uh, om her te her kunnen herinvesteren, om de bezoekers te behouden. Voor de rest hebben wij geen winst opmerk en... Uh, ja, we hebben als, als dierentuinen in Nederland, zeker de dierentuinen, het Nederlands Vereniging van Dierentuinen, waar wij ms ook onderdeel van zijn een heel belangrijk doel en is toch een, een educatieve boodschap brengen. En dat doen we denk ik in Nederland heel goed. Alex, zie jij voordelen van het runnen van een familiedrijf... boven het stichtingsbedrijf? Of nadelen? Ja, alles heeft zijn voor- en nadelen. Ik denk familiebedrijven in het algemeen... zit natuurlijk altijd het risico bij de generatieoverdracht. Zitten er in de volgende generatie mensen die het zouden kunnen. Ja. Uh, dat krijg je natuurlijk bij een nieuwe directeuren in een ander bedrijf... Dan, uh, dan kun je dat ook hebben. Maar dat zijn allemaal selectiecriteria. Familiebedrijven moet je daar goed naar kijken. En er komen er steeds meer, hè? Ik zag laatst een documentaire over de Van de Valkjes. Ja. Er zijn... Ja. Meer van dan... Uh... <laughs> ja, nou, niet, niet dat alle Nederlanders bij elkaar, Maar dat zijn er heel veel. Ja. Ja, dat klopt. Um, ik denk dat wel een groot voordeel van een familiebedrijf is... is dat je sneller in generaties denkt. Dus je denkt sneller over nou, de termijnen van 10, 20, 30 jaar. En natuurlijk, investeringen die alle dierenparken doen... die zijn niet voor vijf jaar of voor, voor zes jaar. Die zijn voor een hele langere termijn. Uh, maar uh, ja, bij ons gaat het echt... Uh, mijn doel is echt nog een keer 105 jaar burger zo. Uh, en daarnaast uh, een bijdrage leveren aan... Het want dat is naast de educatieve taak die Frank vindt net al uh, noemde... is dat ook een hele belangrijke taak van het dierenpark. En zeker ook de Nederlandse dierenpark. Want als we echt kijken uh, de Nederlandse dierentuin... op plaatsen wereldwijd, en we hadden het net met z'n drieën... Er nog even over, dan lopen we als Nederlandse dierentuin... wereldwijd echt voorop. Waar zijn wij goed in? Noem ik, als we goed zijn, mag ik wij zeggen? Ja, maar waar wij heel erg goed in zijn, is dat we de afgelopen decennia... stronteigenwijze dierentuindirecteuren hebben gehad... die allemaal een eigen mening, visie en idee hebben gehad die afweken van wat de norm was... Uh, wereldwijd in de dierentuinwereld. En daarmee uh, zaken hebben gecreëerd... die je op andere plekken ter wereld niet kunt wat zien. Wat was die norm? Uh, nou, die norm was toch wel een beetje van... goh, je hebt een top 20, top 30 dierentuin dieren. Nou, die moet je in je dierentuin hebben... want dat wil iedereen zien. Uh, en dat is een binnenverblijfje en een buitenverblijfje... en dan ben je wel een beetje klaar. Uh, en als je dan toch kijkt hoe de Nederlandse dierentuinen... zich hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld een lagune in het Dolfinarium... dat is echt een hele grote plas water... waar dolfijnen in zitten. Nou, dat kun je... Op op een andere plek kun je dat niet vinden. Nou, en Zo zijn er allemaal ontwikkelingen geweest in de Nederlandse dierenparken... waarmee we voorop lopen. Iets anders wat er ook is gebeurd. We zijn heel snel elkaar niet als alleen maar concurrenten gaan zien... maar zijn heel snel met elkaar gaan samenwerken. En dat is in de jaren 60, 70 is dat ontstaan. Er is toen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen gekomen... en omdat die Nederlanders zo ver vooruit liepen... is uiteindelijk de Europese Vereniging van Dierentuinen... ook in Amsterdam of in Nederland gekomen. Daar hoor je Rutte die... nooit over, de vestiging van het, het, het Europese hoofdkantoor. Ja omdat, omdat die NVD was er al en die kon dat erbij bij doen. En natuurlijk, in, in Zwitserland gebeuren ook hele bijzondere dingen. En in Oostenrijk ook. Maar Nederlandse dierentuinen lopen wereldwijd echt voorop. Mark, wat kunnen beter? Wat kan het beter? Ja. Nou, Het kan altijd beter natuurlijk. Daarom hebben we ook continu overleg met elkaar. Uh, we, we, we zetten ons al heel erg in... en we proberen mensen onder te dompelen in een stukje natuur. Hè. Dat is wat ons al uniek maakt. En daar kunnen we nog steeds ver, stappen verder maken. De technieken nemen toe hoe je dieren moet houden. Hè. Toen uh, het Noorderdierenpark in Emmer geopend werd... ergens in jaren 30, geloof ik, Frankin was het. Ja. Was het een toonaangevende dierentuin. Ja, 60 jaar later, 70 jaar later... is dat concept langzaam achterhaald geweest. En... Wat heel goed is geweest, dat, dat men echt gewoon gezegd heeft... radicaal, we gaan het roer omgooien. Want we moeten weer toonaangevend zijn. En het, als we die oude dieren dan hebben, dat is alleen maar oplappen. Dus we zijn continu bezig om te kijken wat kan er. En wat, wat uh, in dit geval Watens heeft gedaan... is, die zijn bij alle collega's gaan kijken. Ik noem het heel bewust collega's. Mm -hmm. Die collega's geven ook openheid van zaken. Hè. Mensen zijn in Burgershoe geweest. Zijn in alle andere dierentuinen geweest in Nederland en Europa... Om daar van mekaars fouten te leren. En, en nu gebeurt het omgekeerde. Want nu lopen de collega's bij Waadlands de deur plat. om te leren van, van Waadlands. en daar weer een stap voor te borduren. Vraag, jij moet de dierenparken ook steeds meer attractieparken worden? Nou, wat belangrijk is. denk ik dat je mensen mee moet nemen op een reis. en met een hele grote glimlach weg laten gaan. en ook die boodschap meegeven. En dat kan op verschillende manieren. Wij kiezen ervoor. Om uh, de dieren uh, in een soort leefgebied uh, te plaatsen waar je een verhaal vertelt. Mm -hmm. Ja, maar ook met, met boosjes. Hè, en, met, ja. met een stukje attractiewaarde ja. erbij. Dat je ook als gezinnetje gewoon samen kunt genieten. En daar besteden wij heel veel aandacht aan. En dat zijn twee belangrijke facetten bij ons. Dus ja je moet niet alleen naar de dieren kijken, maar ook naar hoe je het. Ja, en het is natuurlijk altijd al geweest. Hè, want als je gaat kijken naar de alle, allereerste dierentuinen, uh, daar zaten ook speeltuinen bij. En zeker de kleinste doelgroep, de jongste doelgroep. Ja, die zit toch het liefst of in de kinderboerderij of in die speeltuin. Dus het is, we gaan wat verder, maar het is natuurlijk altijd al zo geweest. Ja. Er wordt goed samengewerkt. jullie zeggen het alle drie. Zijn er ja. ook wel eens dingen waarvan je zegt. Uh, nou, Alex, uh, Frankwin heeft iets. Dat nou, zou ik eigenlijk wel willen hebben. Die ene. Nou, die genoeg... ene panda. Nou, pandas heeft hij niet, maar. Nee. Nou, gelukkig zijn we, zijn we niet heel jaloers aangelegd. Tenminste, ik in ieder geval niet. Volgens mij de andere ook niet. Uh, toen die panda's kwamen, dat is alleen maar goed voor iedereen. Uh, want het is goed voor de sector. Ja. Kijk, wij zijn als dierenparken zijn met handen en voeten aan elkaar gebonden. En dat, dat speelt op heel veel vlakken. Maar twee vlakken zijn heel erg belangrijk. Dat is het op het dierengebied. Want je kunt als individuele dierentuin nooit zo'n grote populatie houden... van een diersoort dat je op langere termijn die populatie gezond kunt houden. Dus je moet op een gegeven moment moeie dieren uit gaan wisselen. Nou, stel even dat wij een heel slecht park hebben... En de dieren dus slecht worden gehouden. En daarmee stereotyp gedrag, slecht in hun vel zit en wat dan ook. En onze dieren gaan dus naar een andere dierenpark. Dan geef je je collega's dus een dier wat ja, niet helemaal spoort, om het zo maar te zeggen. Daar zit die ander niet op te wachten. Nee. Dus de ander heeft er baat bij om mij te helpen om het goed te doen. En je zit natuurlijk op reputatieniveau. Zit je ook, ben je met handen en voeten met elkaar gebonden. Want op het moment dat wij weer een mindere dierenpark hebben. En mensen komen op bezoek en die zeggen van, nou, daar gaan ze ook niet ja, bij de andere op bezoek. Ja. En dat is dus wat er is gebeurd met Wildlands. Dat nieuwe park, dat is goed voor ons allemaal geweest. En het met de panda's die naar Oudlands Dierenpark zijn gegaan... is ook goed geweest voor ons maar allemaal. Maar staat er wat in wat je graag zou zoveel... willen? Ja, er zijn heel veel mooie verblijven in andere dierenparken... die ik echt fantastisch vind, maar die gewoon niet passen bij onze filosofie. En dat is, dat is weer het bijzondere. Dat alle Nederlandse dierentuinen hebben een andere filosofie. En dat wat je heel vaak ziet dan weer in Duitsland of in Engeland of Frankrijk... dat ze elkaar kopiëren. Je moet zich voorstellen, in Nederland waren er vorig jaar zes dierenparken... met meer dan een miljoen bezoekers. In Engeland zijn dat er twee in Frankrijk zijn dat de twee en in Spanje is dat de één. Dus we hebben in Nederland meer dierenparken met meer dan een miljoen bezoekers... dan in Engeland, Frankrijk en Spanje bij elkaar... Dus we hebben hele goede, mooie dierenparken... waar heel veel bezoekers naartoe komen. En dat zorgt weer voor vernieuw, vernieuwingskracht. Want ja, de, de beste manier van innovatie is natuurlijk samenwerking... maar is ook concurrentie. En als je die niet hebt, ja, dan ga je achterover hangen. En dan ver, vernieuw je niet meer. En dat is niet goed voor de dieren, maar ook niet voor die bezoekers. Ik mag Mark net heftig knikken. Klopt dat? Die, die, die dierentuinen hebben een eigen thema, eigen specialiteit. Ja, uh, Stefan, ik wil morgen een dierentuin beginnen. Dan meld ik me bij jou, want jij bent de baas van alle dierentuinen zeg je dan ik heb nog wel een thema over zeg je niet aan beginnen Vries. ik zeg absoluut niet aan beginnen absoluut niet de aan de markt beginnen. is wel vol Absolu nou er zijn in Nederland 14 goede kwaliteitsdierentuinen en volgens mij zijn dat er precies genoeg in Nederland hebben we op die manier ook 14 verschillende Thematieken. Watten's Adventure Zoo is een totaal Andere dierentuin dan Burgers Zoo Met zijn eigen sfeer en eigen charme Ze leren achter schermen van elkaar over het houden van dieren Maar de uit uiterlijk is totaal verschillend Alleen overeenkomst is dat in beide dierentuinen het, het publiek echt merkt Het is hier goed voor de dieren En het is niet alleen een leuk dagje uit, maar ik leer er vooral ook heel wat van Zou in mijn dierentuin ook zo zijn hoor Abs ja, absoluut, dat twijfel ik niet aan. Nee, goed zo. We <lacht> gaan straks hebben hier over hoe je ervoor nou zorgt dat je ja, die ene olifant of leeuw of giraf naar je dierenpark haalt. En heb jij thuis een vraag die je altijd al aan een dierentuin directeur hebt willen stellen. Bijvoorbeeld hoe je nou het beste voor een withandgip kunt zorgen. Of hoe olifanten eieren leggen. Ga dan naar npo-radio 1.nl. Dan kun je vragen naar ons toesturen. Dat kan ook via de NPO Radio 1 app op je telefoon. Stel je vraag. En misschien stel ik hem dan hier zo wel. De Clash met Rock de Cashba. De zes ogen van de Vier. Met bij mij aan tafel drie dierentuindirecteuren: Alex van Hoof van Burgers Zoo in Arnhem, Franke van Beers van Wildlife Adventure Zoo in Emmen en Mark Dame, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen. En daarvoor directeur van Diergaarden Blijdorp. Ik heb een paar stellingen voor jullie in elkaar getimmerd, mannen. Uh, jullie mogen reageren met ja of nee. En je mag het ook nog toelichten als je daar de behoefte toe voelt. En voel die vooral, zeg ik erbij. Uh, ik begin bij jou, Mark. Een park is een park, ik had net zo goed directeur van de Efteling kunnen zijn. Oeh, dat is een lastige ja. vraag. Nee, nee. Een, een, een park is op zekere hoogte een park. Maar uh, dieren erbij maakt wel een heel verschil. Voor jou, ja? Nee. Nou ja. Nou ja, ik, ik zou, normaal had ik altijd het voorbeeld... de Python in de Efteling heeft geen emotie. Maar we hebben net gezien met het afbreken en weer herbouwen... dat daar toch wel een emotie bij komt kijken. Maar daar stelt niemand een vraag over dierwelzijn. Terwijl bij een pilon in een dierentuin daar gaat het onmiddellijk over dierwelzijn. En dan wordt het onmiddellijk emotioneel. Wordt het onmiddellijk persoonlijk. Ik vind, ik denk, ik voel. Uh, terwijl dan zijn er weinig feiten waar... Er zijn, is opeens iedereen deskundig, er zijn er weinig feiten. En dat maakt zo'n directeur zijn van een dierentuin zo bijzonder. Helder. Ik denk wel dat je onderschat... wat voor emoties mensen bij een lave kunnen voelen, Mark. <lacht> frank had jij directeur van de Efteling kunnen zijn? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, want ook dat is wel een, een park waar veel emotie uh, komt kijken... ten aanzien van, van de bezoekers. Die gaan daar met een heel groot gevoel heen. Het heb, die hebben natuurlijk geen dieren, wat wel wat extra's geeft. Maar ik vind, ja, nu zeg je de Efteling, ik denk de Efteling zeker. Ja. Maar ik zou niet zomaar overstappen naar een park. En, als ik Walibi had gezegd... Ja, wordt het al wat lastiger. En uh, als je bijvoorbeeld zou zeggen... van goh, zou je directeur van een fabriek willen zijn... dan uh, begin ik heel hard te fronzen en dan ren ik ook heel hard weg, denk ik. Uh, Oké. Okay. Ja, ah, vind, Efteling vind ik wel het mooiste, mooiste pretpark wat er is. Uh, Disney ben ik ook wel eens geweest. Maar de Efteling, daar zit echt een ziel in. En dat zie je gewoon. En ik vind het ongelooflijk dat die eerste attracties... die ze ooit hebben gebouwd met Anton Pieck... dat, die, dat daar nog steeds ja. kinderen vol bewondering naar zitten te kijken. Dus als ik een pretpark mag kiezen, dan is het wel de Efteling. Maar ik, ik hou het liever bij Burg. zo. De volgende. In de ideale wereld zouden we één grote dierentuin maken in Nederland... waar alles samenkomt. Beginning nu bij jou, Alex. Uh, nee... Nee, want uh, dierenparken zijn essentieel om mensen te laten zien hoe mooi die natuur is. Die echte natuur te laten ervaren en laten beleven. En op het moment dat we dat op één centrale plek in Nederland zouden doen... laten we eens Harmelen, Harmelen nemen, even een uh, plaats in Nederland... dan is de kans dat de mensen uit Amsterdam daar naartoe gaan vrij klein. En op dit moment zie je gewoon dat de mensen van Amsterdam... of uh, bijvoorbeeld in Rotterdam bij Blijdorp echt die steden, die, die tuinen gebruiken... die groene longen om daar naartoe te gaan met de kinderen, met de kleinkinderen... om daar te genieten van de dieren, om ook echt lekker te wandelen... En dat kun je nooit creëren als je het op één plek in Nederland hebt. Dus die regionale spreiding is belangrijk? Essentieel. In de buurt moet er Ja, zijn. essentieel. Ja. Mijn Eens hier nog iets aan te vullen daarop? Ja, en de diversiteit is natuurlijk leuk. Gewoon... Ja. We zijn ook echt verschillend. Ja. Nou ja, en we hebben ook meer dierentuinen nodig. Als wij diersoorten op langere termijn in dierentuinen willen houden. om een educatieve rol te vervullen en een bijdrage aan de instandhouding van de soort ook in het wild. hebben we meer tuin nodig om een groot genoeg genenpoel te hebben. Ja, maar misschien is jullie, als je alles op één hoop gooit. dan heb je verschillende zebrahoekjes. Nee. Ja, nu ga ik echt dingen waar ik helemaal geen verstand van heb roepen. We werken met 300 dierentuinen in heel Europa overigens samen. Juist om een aantal, ongeveer 350... Ja, ga het zelf hebben. De vakprogramma's. hè? Ja. Um, ik heb wel eens een dier naar mezelf vernoemd. Mark? Absoluut niet. Sterker nog, ik, uh, ik gaf niet de namen aan de dieren. Dat, uh, dat doen veel de dierverzorgers. En veel van die namen blijven ook, uh, in die was dat het geval uh, niet bekend voor de, voor, de, voor de bezoekers. We proberen dieren toch niet heel veel te vermenselijken. Yeah. Uh, en die namen waren vooral handig voor de communicatie onderling. He, dat is als een ene verzorger tegen de andere wil zeggen dat er een zebra een beetje kreupel loopt. Dan kun je zeggen die zebra die uh, op zijn linkerbeeld twee strepen meer heeft dan ja. op zijn rechterbeeld. Je, kunt ook, zeggen, C2, je ja. kunt ook zeggen zebra Sophie. En dan weet ja. iedereen die het moet weten over welke zebra het gaat. Trunkwin, wel eens een dier naar jezelf vernoemd? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Moet ook maar niet gebeuren, En Alex? Nee, ook bij ons doen de verzorgers nee. het. Ja, die naam is wel even interessant om door te gaan. Want Artis doet het volgens mij helemaal niet meer. Maar misschien ook stiekem alleen achter de schermen. Dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ze inderdaad zich uit vermenselijke... Um, vinden we niet goed. Ja, zover ik weet is dat... Uh, ze maken het niet bekend voor uh, naar de bezoekers toe, ja. maar zelf... Voor maar vroeger wel een nijlpaard, Tanja was ja. er bijvoorbeeld. Ja. Een ja. fenomeen. Ja. Ja. Ja. ja, zeker weten. Nee, maar volgens mij is het naar de bezoekers toe. En het is, er is ook wel wat voor te zeggen. Tuurlijk, een genaal van Mossel zal niet snel reageren op zijn naam. Maar op het moment dat je een diersoort hebt zitten... die uh, best een beetje begrijpt van... God, dit is mijn naam. Ja. Ja, als dan de hele dag allemaal mensen langs de grachten... of langs het verblijf staan te roepen naar dat dier. ja, Ik weet ook niet of dat zo goed en, is. En Doen jullie uh, wij doen het af en toe. Net is bijvoorbeeld de neusman bij ons geboren, Naomi. Eh, die naam hebben we bekendgemaakt. Maar bijvoorbeeld bij de gorilla's en de chimpansees... daar, daar doen we het eh, eigenlijk niet. Het is ook wel, ik kan me voorstellen dat PR-technisch wel lekker is. Als je... Ja, maar PR-technisch was het vroeger ook heel erg handig... om met dieren, eh, bijvoorbeeld met de tijgers... naar de opening van elk SO-station in <lacht> Nederland te gaan. De, ja. Doe de tijger in je tank in de jaren 60, 70. Dat gebeurde? Dat gebeurde. Maar op een gegeven moment hebben we als dierentuinen... Eh, zagen we heel duidelijk dat dat een enorme impact had op de dieren. En zijn we daarmee gestopt. En dat is wel heel veel de afgelopen... Decennia zijn heel veel maatregelen die dieren hebben dierentuinen hebben genomen om het dierwelzijn te verbeteren zijn niet opgelegd door actiegroepen of door de overheid door de wie dan ook dat is vanuit de dierentuinen zelf gekomen omdat ze gewoon zagen van dit heeft te veel impact en dat is dus er zijn heel veel dingen vroeger ging, kwamen we ook altijd met jonge dieren in de studio bij Janje Rotte en mijn vader had er bij Ja, natuurlijk had hij altijd jonge dieren ja, dus ja de, de dat, het is, hoofd, dat weet ik wel ja, dus mijn nou, jeugd een beetje eruit. ja, ja, ja. Nou, en dat is dat is niet meer Nee, dat, dat dus het, het verandert. Mag dat ook niet meer? is dat ook echt een keuze van... Wij hebben met, met elkaar afgesproken. Ik weet zelfs geen of, of het wettelijk niet mag. maar We gaan hebben niet meer schouwen Nee, niet meer naar de studio's. Ja. En het is gewoon belangrijk om het dier en dier te laten zijn. B Bokito, was die naam eigenlijk wel al bekend toen... Die naam was bekend. Bokito is in Berlijn geboren. Ja. en uh, in, uh, in Berlijn hebben ze een iets ander beleid. En Bokito is daar door de verzorgers met de hand grootgebracht. En dat heeft het publiek mee kunnen beleven. Ja. Dit dus is als knoet de ijsbeer. Hè? Knoet de ijsbeer, ja. Ook niet goed ja. mee afgelopen nee. trouwens. Nee. Met Bokito ja. wel. Ja. Goed mee, ja. Ja. Ja. Um, de, de, de volgende stelling sluit die prachtig op aan. Een Bokito-incident is, wist er geen slachtoffers vallen, ook wel lekkere PR. Ja, maar nou, kijk eerste. Uh, nee, nee. Uh, de, je, je moet als bezoeker uh, veilig, je veilig kunnen voelen in een dierentuin. Een dierentuin moet een plek zijn waar je een lekker dagje uit hebt... en waar je wat leert over de dieren. En, het mag best een beetje spannend zijn, maar uh, dit, ge, dit gaat te ver. Nooit, nooit een beetje geglimlacht dat er een rijen voor Bokito stonden, hè? Uh, nou, wat, wat, wat mooi is, is dat, je, dat mensen kwamen naar Bokito kijken... en terwijl mensen dat deden, konden wij het verhaal vertellen... dat mensen zelf ook Bokito kunnen beschermen. Gorilla's kunnen beschermen. Namelijk door FSC-hout te kopen bij de bouwmarkt... in plaats van tropisch hardhout. Dus we gebruikten in de positieve zin van het woord Bokito en zijn gezin... want hij was een hele goede familievader... Mm. juist om een verhaal te vertellen over natuurbehoud. Echte familieballen. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Um, over 100 jaar bestaat mijn dierentuin nog steeds, Frank Winn. Ja, zeker. Ik denk dat wij met z'n allen nog bestaan. Want het, uh, het wordt steeds belangrijker. Uh, a, ten aanzien van dierenwelzijn. Maar ook met alles wat er uh, met de natuur in de wereld gebeurt. En ik denk dat wij uh, nog een veel bredere boodschap mogen gaan uitdragen. Want uh, qua, uh, qua duurzaamheid in Nederland uh, valt er ook nog heel veel te winnen. Even kijken. Luisteraarsvraag ik doe ik dan nog even van de... Van Oets die zegt: uh, Waarom uh, zijn niet alle dierentuinen een safaripark waar dieren echt ruimte hebben? Dan ben je af van die kleine hokken. Er waren in het verleden twee safariparken in Nederland. We hadden Bergen ja. natuurlijk en ons dierenpark. <kliek> Burg so had een safaripark, Burg Safaripark. Uh, daar zijn wij uiteindelijk mee gestopt. Dus niet meer met je eigen auto's tussen de dieren doorrijden. Omdat uh, ja, mensen zich niet altijd aan alle afspraken hielden. Dus er werd af en toe gevoerd en af en toe. Uh, nou, gebeurden er wel oh, soort ja. dingen. Dus de verblijven zijn nog steeds <kliek> even groot. Alleen nu uh, doe je een wandelsafari en loop je daar tussendoor. Dus de ruimtes, uh, de dierverblijven, en dat is in alle dierentuinen in Nederland, die zijn heel echt een heel groot stuk uh, vergroot, een stu stuk groter geworden. We hadden voor, bij ons in het dierenpark hadden we vroeger een pantergebouw... en daar hadden we zes soorten panters zitten. Nou, Nu hebben we daar nog één soort zitten, de dus Sri Lanka panter. Uh, en die heeft dus ook veel meer ruimte gekregen. Dus de collecties zijn veel kleiner geworden... en de dieren die nog in het dierenpark zitten... hebben veel meer ruimte gekregen. Daarmee zijn het niet meteen safari-parken... maar de ruimte is wel sterk vergroot. Nog eentje van uh, Jelis die vraagt... kennen jullie alle dieren in je park... Ja, ik denk, behoud het de insecten dan en zo, hè? maar, de, maar de, de wat grotere dieren? Nou, niet alle guppies, maar uh, de, de soorten en uh, de dieren die er zitten wel. En uh, ja, tuurlijk, op het moment dat er bij de neus, zoals bij de olifant of waar dan ook een jong wordt geboren... dan is dat wat specialer. Uh, maar uh, ja, regelmatig uh, zijn we natuurlijk in het dierenpark te vinden. Maar kennen jij alle dieren in Blijden? Die nou, hetzelfde als Alex. Uh, er zijn kolonies met koralen waar aan 3.000 ja, ja, mondjes ja. zitten. Maar alle, alle, alle, alle, alle, alle neushoorns kon je wel Alle elkaar. dieren die, ja. die, ja. die te waren, die, die kenden we uit elkaar, ja. ja, ja zeker. Uh, hoe bepaal je nou eigenlijk welke dieren je in je tuin krijgt? Hè? Bel je dan met een park in Duitsland en vraag je van... God, ja, die ijsbeer voor jullie zou ik daar een jong van mogen hebben. Hoe zit die wereld in elkaar in Ja, Dat is eigenlijk heel erg leuk. Wij zijn onderdeel van de JAZA, de Europese... Een club waar we bij aangesloten zijn. European SSC's Vesuvius en and uh, En per diersoort is er eigenlijk een, een, een, een clubje mensen uit de dierenwereld. Die is uh, verantwoordelijk en die beheert dat. Dus als wij een diersoort willen, melden wij ons daar. En zij gaan bekijken. Wel, stel, we willen een ijsberenman hebben. Wordt er eerst gekeken van... Goh, zijn, is jullie verblijf geschikt? Mm -hmm. uh, zijn jullie er al aan toe om een man te hebben? En als er dan een man gekozen wordt, gaan zij kijken welke man zou het meest geschikt zijn uh, voor ons. Uh, kijken naar het fokprogramma, programma kijkende naar de, de, de groep die wij hebben. Dat, uh, dat gaat niet over één nacht ijs. Een Markt, uh, Mark, dat, de, de, de artiest gaat daarover? Uh, er is een Europees fokprogramma voor ijsberen. Dat wordt door, artists, door iemand in Artis, niet de zelf, ja, want IJs, Artis zelf, maar gecoördineerd. Ik woon ja. in Amsterdam, Artis, ik heb er nog nooit een ijsberen gezien, volgens uh, mij. Artis heeft in de jaren, tot in de jaren tachtig ijsberen gehad. Inmiddels hebben ze die niet meer. Alleen de kennis en expertise was hier aanwezig. En een, iemand die een fokprogramma coördineert... Co hoeft niet de kennis zelf in huis te hebben. Maar moet weten waar hij de kennis vindt. Dus hij heeft... Om zich heen een club van deskundigen, dierenartsen, biologen... die hem helpen en met wie hij samen adviezen maakt... voor de dierentuin van Nuremberg om een ijsbeer naar Wildlands te sturen... of voor de, uh, de dierentuin van Kaunas in uh, Litouwen... om een ijsbeer naar Barcelona te sturen, bijvoorbeeld. Dus kan, kan ik zou zeggen dat elke dierentuin een soort makelaar maken als kantoortje heeft voor een bepaalde dier... Dat, dat ligt eraan. Dieren. Aan, inderdaad. Sommige dierentuinen hebben, coördineren meer fokprogramma's. Omdat ze simpelweg meer staf hebben, bijvoorbeeld. Uh, Anderen doen er wat minder. en Het is ook vaak, waar heb je, waar heb je ervaring mee? Ja. Is er, hoe werkt dat qua vraag en aanbod? Loopt dat goed? of? of het, nou, nou, het, iedereen wil altijd maar meer van dit. En dat hebben we niet. Nou, er is een, een vraag en aanbodlijst ook. Uh, niet alleen van soorten waar een fokprogramma voor is. Maar ook van andere diersoorten. Waar een fokprogramma voor is, zoals Frank Wien al zei. Dat, dan ga je naar de coördinator toe. En dan... Laat je je belangstelling merken. Ja. Sommige dieren zijn ze erg blij. dat er Maar een wordt er tuin... bijgefokt bij als, uh, als, de, als de vraag uh, hoog is? Dat uh, kan gebeuren, ja. maar hoe gebeurt niet altijd? Er zijn diersoorten waar een hoge vraag naar is. Maar wij toch gezegd hebben, we gaan de fok wat remmen. Want als we al die tuinen die nu die diersoort willen hebben... dat geldt bijvoorbeeld voor kleine pandas. Yeah. Als we die nu allemaal gaan bedienen, dan hebben we over drie jaar een probleem. Want dan wil niemand meer kleine pandas hebben. En dan moeten we denken, iedereen laten stoppen met fokken. Dus we, we, we, we doen het gedoseerd. En daar moet een dierentuin dan ook begrip voor hebben. Dat ja. is je bent lid van EASA, de Europese vereniging van dierentuinen, Frank Frankwin zegt, en dat betekent een beetje geven, een beetje nemen in het belang uiteindelijk van iedereen en dus ook van jezelf. Zijn er ook dierentuinen die er geen lid van zijn? Een beetje, beetje Beunhaarsdierentuinen. dierentuinen? Die, die zijn, zijn er, er ook, ja. Ja. Ja, ook in Nederland. Ja, ja. ja er zijn er in Nederland ook. Ja, er zijn in Nederland 14 dierentuinen die lid zijn van de Nederlandse vereniging van dierentuinen en die zijn ook lid van de Europese vereniging. Maar er zijn ook andere dierentuinen in Nederland ook? Ja, ik kwam nog een vraag over binnen van Johan die zegt: u vertegenwoordigt met name de grote dierentuinen in het land. Hoe kijkt u aan tegen de kleinere tuinen? Uh, maar, en ook de hele kleine. Hij noemt hier Zizo in Volkel. Ik, ik ken dat niet, ik weet niet precies uh, uh, hoe het daar zit. Maar uh, zijn het vaak die kleinere tuinen die wat uh, schimmeriger zijn? Nou, dat, dat, dat hoor je mij niet zeggen. Nee, uh, het zijn ik. kleinere dierentuinen, die hebben wel minder budget. Kunnen ook minder uh, vaak bouwen voor hun dieren. Uh, zijn niet aangesloten bij de Europese Vereniging van Dierentuinen. En uh, ja, dan vraag ik me altijd af, waar kopen je dieren vandaan? Waar gaan je dieren heen? Hoe werk je samen op het gebied van voorplanting... of het gebied van voeding van dieren, van welzijn, van verrijking? Uh, maar ook ja, je, je, je, je andere mensen in de tuin. Als je zo'n dier dan hebt, hè, is hij dan van jou... Nou, ik geef altijd maar het voorbeeld. Als je getrouwd bent, ben je dan eigenaar van je partner. Ja. Dat zullen sommige mensen met ja beantwoorden. Over het algemeen beantwoord ik dat met nee. Ja. Uh, dus uh, bijvoorbeeld heel, heel praktisch. De dieren staan bij de dierentuinen niet op de balans als zijn eigendom. Dus ze staat niet op van 531.260 euro aan dieren. Dat staat er niet op. Dat is gewoon nul. Uh, dus is ook niet aan het einde van het jaar 31-12 van... hé, hey, we hebben zes leeuwen en vorig jaar hadden we er vier yes-twee erbij. De dieren zijn echt onderdeel van stad. Ja, ja. En op het moment dat zo'n stamboekhouder op een gegeven moment naar je toe komt... en zegt van, goh, we zouden eigenlijk uh, dat dier naar een andere dierentuin willen laten gaan... tuurlijk, mag je daar je mening over geven, mag je erover meedenken. Maar over het algemeen, voor het stamboek en voor de totale populatie... is het dan gewoon handig om mee, uh, mee te werken. Dus het is, we zien het niet als bezit, de dierentuinen. Het is meer van ons allemaal. En die dieren worden dus ook niet verkocht. Dus als een dierentuin... Moet je er wel voor betalen? Of? Ja, je betaalt de transportkosten. Dus als de ontvangende dierentuin die betaalt transportkosten... dus bij een vogeltje is dat wat minder dan bij een olifant... Ja. Uh, maar je betaalt niet voor het dier, dus er is geen transferwaarde. Het is niet à la voetballers dat er betaald wordt... dat Nijmar voor, wat was het, 250 miljoen uh, of zo... Nee. dat is bij dieren, vindt dat niet plaats. Nee, precies. Ja, tenzij je dus buiten Europa gaat shoppen... en die pandas van laatste, dat je ja. dat is een ander systeem. Uh, de, de de pandas, dat, dat, er zijn een paar diersoorten waar zo'n soort systeem mee plaatsvindt... maar grosso modo, de leeuwen, de tijgers, de olifanten... De, de, de apen, daar is dit uh, verhaal: dat je het er niet voor betaalt. Ja. Frank, jullie zijn ook bezig om dieren op een gegeven moment weer uh, te reintegreren op, op regionaal niveau? Ja, we hebben wat, wat, wat padden in valten die, uh, die teruggezet moeten worden en, uh, en wij, wij helpen daarbij. Dat is heel kleinschalig, maar. Ja. Ja, dat is, uh, ook, ook dat is belangrijk, regionaal kijken wat er uh, kan gebeuren... en wat, waar je kunt helpen. En dat is, dan, dat is dan klein, ik kan het ook op groter niveau. Je zegt van, ja, we hebben... Ja, ik noem maar weer, noem maar weer de zebra, ik noem maar weer wat hoor. En, en zegt, nou, dus, uh, die zetten we weer uit. Of, dat we, de, nou, dat, we hebben er eentje over, kan dat? Dat is best wel een discussie die wij in, in, in, in, in, in het overleg... met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ook wel hebben. Het, ook, met sommige diersoorten zou het best kunnen. Maar ja, het is ook wel heel lastig. Dus ja, het is, het is wel een discussie die... Uh, die nog wel veel gaande zal zijn. Het, het, kan, het kan met sommige diersoorten. Maar... maar wat vind je ervan? Ja, het kan, het kan. Maar ik... nou, het is natuurlijk prachtig als je het voor elkaar kan krijgen. Dat als er een aantal diersoorten die echt op uitsterven, uh, echt met uitsterven bedreigd zijn. Dat, dat we daar een stap mee kunnen nemen. Dus dat, dat is, maar het is wel een, een, uh, een hele grote stap nog, denk ik. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, bij als je voordat je dieren uit gaat zetten... dat je heel goed gaat kijken van hoe is de situatie ter plekke. Want op het moment dat daar uh, ontbossing is of dat er heel veel gejaagd wordt... Ja, dan kunnen we met hele dure transporten uh, dieren vanuit Europa in Afrika, Azië... of waar dan ook uit gaan zetten. Maar als ze binnen een maand gestroopt worden, dan heb je daar niks aan. En over het algemeen kun je beter proberen ter plekke te zorgen... dat je een goede, uh, goede ja, leefomgeving hebt voor die dieren. Dat de populatie die nog zijn, dat het daar goed mee gaat. Maar bijvoorbeeld even een heel praktisch voorbeeld... een aantal dieren Dierentuinen hebben Socorro-duiven, dat is een bepaalde duivensoort. Die zitten bijvoorbeeld ook bij ons in het dierenpark. Dat is een klein eilandje voor de kust van Mexico. Nou, daar, daar komen ze niet meer voor. Nou, er wordt dus nu gekeken, gekeken van... Kunnen we ze we weer terugbrengen? Kunnen we ze weer terugbrengen? Maar daar zit je dan ook weer. Volgens mij zijn ze uitgestorven door. Ik dacht de katten uh, die, die de eieren en de jonkjes allemaal pakten. Nou ja, ja, dan kun je wel naar dat eiland gaan en al die duiven daar weer neerzetten. Maar zolang die katten daar nog rondlopen... Ja, heb, je, heb je er eigenlijk weinig aan. Dus je moet eerst kijken naar de oorzaken. Hoe komt het dat de dieren zwaar onder druk staan? En dan moet je op een gegeven moment kijken van is het interessant om weer te introduceren. Maar het is bij een aantal diersoorten is het gedaan. Dus er zijn, is denk ik, een 10, 20, misschien wel meer diersoorten. Volgens mij gaat het om de Wiesenten, Arabische Oryxen. Uh, wat was het? Californische Condor. De przewalski paarden, Pleswalski -paarden ja, Gouden ja. Ja. leeuwaapjes. aapjes Dat is notabene een Nederlands initiatief geweest. Ja. En, nee. en dat laat ook zien hoe moeilijk het is. De paarden leefden in Mongool, Mongolië. Daar leefden in het begin van de vorige eeuw nog zeven exemplaren... in dierentuinen en geen meer in het wild. Daar is een fokprogramma voor opgezet en, uh, aan het eind van de vorige eeuw heeft een Nederlands echtpaarden... familie Bouwman, die hebben gezegd... wij willen graag gaan proberen om prezalskiepaarden weer naar Mongolië te brengen. We hebben gekeken of de natuur daartoe in staat was daar. Nou, dat bleek het geval te zijn. Uh, toen zijn ze vervolgens Przalski-paarden uit dierentuinen gaan halen. Die hebben ze in Nederland in natuurreservaten gezet. Wildpark Lelystad, de Ooipolder bij Nijmegen, de Goudplaat in Zeeland... De Jongen die daar geboren zijn, die zijn naar Mongolië gevlogen. Die zijn daar in een omheining gezet. En die jongen die daar geboren zijn, die zijn losgelaten En inmiddels zitten er ongeveer duizend Przalski-paarden in Mongolië weer. En dat is natuurlijk een hartverwarmend verhaal. Maar het kost, vier, kost vier generaties. Ja. Dus het is niet zo, ik heb een dier over in de dierentuin. Laat ik die in een kistje stoppen Precies. en daar loslaten. Want ook daar is het nog inderdaad uh, uh, een hele klus. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En een Przalski-paard vinden we altijd in een nationaal dicté. Zo meteen, meer dierentuinen. Roelof de Vries Feeling alright. De bijnaam van Joe Cocker, want hem hoorde je, was Mad Dog, de gekke hond. En er zijn trouwens ook artiesten naar wie diersoorten vernoemd zijn. Zo is er een soort paardenvlieg die de naam draagt van Beyoncé. Het is een Shakira-wesp, de Frank Zappa-kwal, een Ozzy osborne kikker en sinds 2006 ook het Madonna-waterbeertje. Roelof de Vries. En je luistert naar De Zes Ogen van de Friese, live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam. Aan tafel hier drie dierentuindirecteuren. Alex van Hoofd van Burgerso, Frankwil van Beers van Wildlife Adventure Zoo... en Mark Dame, voorheen van Diergeuil Blijdorp. Maar nu de kapo, die toet kapies, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. En heren, normaal gooi ik er op dit moment van de uitzending nog een paar stellingen in. ja... Wie mij een beetje kent, die weet dat ik ook heel erg van quizjes hou. En als ik dan dit muziekje er nog in kan gooien... nou dan is de keuze snel gemaakt. Een naadpak kan lachen, ja of nee? En olifanten leggen het ijs. Soms is wat nee, En een zwanger paard. Eet graag appeltijd. Ja, wakku wakku, hè? Is het jammer dat het niet meer bestaat, Alex. Uh, ja, heel erg jammer. Ja? heel ja, nou, <laughs> leuk. Mooi programma. Heel goed. Nou, we gaan jullie kennis van het dierenrijk testen. Oh, nee. uh, ik zou gewoon zeggen, roep als je het weet. Feliciteer Mark. Ja, je ja, <laughs> ja, moet het waar gaan maken. <laughs> Vraag 1. Welke orde van insecten luistert naar de Latijnse naam Blatodea? Nee, lekker dit. Frank ja, ja, ja, ja. en ik spelen hem door. Ja. Kakkerlakken zijn dat. Oh. Ah. Wat is het, dit, dit is een makkie. Wat is een andere gangbare naam voor het luipaard? Panter. Pantermark, heel Seriously? goed. Ja. Wist je dat ik dat tot van de week echt niet wist? Dat ik dat twee de ik wist dieren niet, waren? Nee, nee. nee, ik wist het niet. Nee ik wist, niet. nee, ik wist niet dat jij dat niet wist. Nee, oké, okay, dat wist ik niet, snap ik. We gaan even luisteren naar een fragment. De vraag is, welk dier hoor je hier? Ik denk dat je dat je hem Alex dat je hem wel hebt ook. Uh, ja, ik denk de, je misschien de, ook. We hebben een vrij grote collectie. Ja. Maar je kan hem niet thuis brengen. Dit heren was een giraf. Oh. Ja. Ja. Versterkt hoor. Normaal uh, ja, doet ze het niet in de spot. Ik hoort ze bijna nooit. Wat voor soort hond is Pluto uit de strips en teken van Walt Disney. Ja, met lange oren. We hebben toch vooral uh, wilde dieren in het Ja, nou, Dit is een bloedhond, <laughs> waarbij het opvallend is dat hij even groot is als zijn baasje en dat is een muis. Uh, wat is het grootste dier op aarde? Uh, blauwe vindvis. Blauwe vindvis, ja. maar jij gaat lekker, Mark. Ja. Wow. Tevens een dier met de langste penis, 2,4 tot 3 ja. meter lang. En de ejaculatie bestaat uit 20 liter zaad. Het is na 12. Wat is de kleinste apensoort, heren? Dicht mee is dit hij? Ja. Dat je die naam, dat bestaat helemaal niet. Zijn, de de aapje heet hij ook wel. Oh de dat heb ik hier <lacht> <apie>. staan. <lacht> <lacht> kijk het na, kijk het naar. Heel goed. <lacht> en uh, de laatste, over apen gesproken. Laten we eens even gaan luisteren naar een heel bekende. Zo, so, hè, hey, goeienavond, daar zijn we weer. Het is weer zover. Mijn naam is Jaap en ik barst van de slaap. Ik voel me weer niet lekker en ik baal weer als een gigantische stekker. Ja, André van is Jaap Aap. Hoe heet het programma dat deze Jaap eind jaren tachtig presenteerde ook alweer? Animal crackers? Ja, ja, ja heel, heel goed. Ah, Animal goed. crackers. Geslaagd hoor. Dat jullie Pluto niet weten, dat vergeef ik jullie. <lacht> nog een luisteraarsvraag via de uh, app van Sam uit Arnhem. Die zegt, welke dierentuin in het buitenland moet ik echt nog eens bezoeken als ik in de buurt ben? Iemand een goede tip. Oh, dat, dat zijn als je, dat dat dat dat best een paar. Dat ja. zijn best een heleboel. Hele goede, hele mooie oh. dierentuinen. Dat ligt heel erg aan wat je, wat je wil zien ook natuurlijk. Ja. Hè? Als je een uh, tuin met een brede collectie wil zien... dan uh, Fontaine in Saumur in Frankrijk. Dat is een hele mooie dierentuin. Okay, dat is een goede tip. In Frankrijk komen mensen nog wel eens ook. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Zurich. Zurich is een hele mooie, mooie, ja. mooie dierentuin. Singapore heeft mooie dierentuinen. Leipzig. Leipzig. Wenen. Wenen is de oudste uh, nog bestaande dierentuin ter wereld. Ja. Ja. Ja, als, je, als je de stap maakt naar Orlando en je wil een keer niet alleen maar de, de, de echte attractie parken. En dan kun je ook nog even naar Animal Kingdom gaan. Mooi ook mooi. Ja. Nou, dat zijn genoeg tips. Daar kan uh, Sam wel wat bij, denk ik. We gaan laten eens het over het nut van dierentuinen en het belang daarvan uh, gaan hebben. Want tegenwoordig komt de natuur, ja, met, met mensen als Freek Vonk. Die komt zo uh, in je kamer binnenvliegen. En ook Ellie, die hebt daar ook over. Ellie zegt: is het niet beter om te stoppen met dieren in gevangenschap te houden? Er zijn tegenwoordig prachtige documentaires. BBC Earth bijvoorbeeld. Waar men heel veel van kan leren. Het gaat dan over het de ed educatieve deel. Dus is het nog wel? nodig. Uh, juist. Juist. Uh, juist omdat er tv-documentaires uh, zijn? Nou, juist omdat de natuur steeds meer onder druk staat. En we weten steeds minder van die natuur. Uh, en je kunt het heel simpel vergelijken. Je kunt iemand alle informatie geven over Amsterdam. Alle video's, alle brochures, alle folletjes. En dan kun je zeggen, van nu ken je Amsterdam. Terwijl iemand er nog nooit is geweest. Uh, ik neem aan dat iemand, als hij echt Amsterdam ziet... dan pas echt weet wat het, uh, wat het is. Hetzelfde geldt voor een olifant. Je kunt documentaires, je kunt alles laten zien. Maar op het moment dat een kind of een volwassene voor het eerst een olifant ziet... dan ziet hij echt wat voor een dier dat is. Uh, en gelukkig is het zo dat we niet 7 miljard mensen per jaar naar de grote trek van de gnoes in Afrika laten gaan. Of 7 miljard mensen elk jaar naar de Koningspingwings op de Zuidpool laten gaan. Want als we dat zouden doen, dan weten we zeker dat die populaties heel snel voorbij uh, zouden zijn. Dus we hebben als dierentuin een essentiële rol in het bewustzijn, de bewondering verwondering voor die natuur over te brengen op die bezoeker. Uh, en, dat, en dat lukt gelukkig. Dat blijkt uit onderzoek gewoon dat het bewustzijn, het natuurbewustzijn, sterk toeneemt als mensen dierentuinen bezoeken. Dus we hebben een essentiële rol. La, los even van de leuke dag uit. Hebben we die educatieve rol en mensen betrekken bij de natuurbescherming? Ja, maar het blijft hoe dan ook gevangenschap. Ik zie toch nog wel eens een roofdier in een kooi. Dat vind ik nog een beetje, een beetje zielig in de zijn soms. Mark, heb je dat niet? Nou, dat, dat, ik, als ik in, in een hele slechte dierentuin ben, heb ik dat gevoel ook. Dat ben ik met je eens. Als ik in een dierentuin ben die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de Europese en Nederlandse vereniging van dierentuinen, heb ik dat gevoel absoluut niet. Natuurlijk is die, heeft hij die een beperkte omgeving, maar uiteindelijk hebben we dat allemaal. Ja. Nou, nee. Het dier, dier, nee. dier in een dierentuin heeft alles wat ze hard je begeert. Hij heeft keuze. He, je, je bent verplicht in een dierentuin om een dier keuze te geven. Tussen binnen en buiten. Tussen overdekt of, of niet overdekt. Het uh, uh, dier heeft de beste zorg. Geen dier in het wild, overigens. He, dat wordt heel erg geromantiseerd. De natuur, fantastisch. Ja. Geen dier in de natuur, die sterft een... Een niet-pijnlijke dood, hè? Alle dieren daar gaan of dood van de honger... omdat een leeuw geen tanden meer in zijn bek heeft en niet meer kan jagen. Ja. Een zebra die kreupel is, die wordt door de leeuwen gepakt... en al terwijl die nog leeft wordt, die verscheurd. Ja. Een dier in een dierentuin wat ziek is... wordt een dagje binnengehouden, er komt een dierenarts bij... krijgt de beste voeding, euh, krijgt een partner op het juiste... Maar zo doen. leeuw kan niet rennen, bijvoorbeeld, hè? Zeker, zeker. kan niet. niet in alle Eens hey, hey, hey. Kom maar eens bekijken bij ons en beide uh, ja. de parken in Nederland. Nee, dan kunnen ja. echt wel rennen. Ja, zeker ja. weten. Ja. ja. Sterker nog, we geven ook veel presentaties ook aan, aan scholen, ook over voeding. Uh, bijna alle parken hebben een een of meerdere diëtistus in, in huis. Ik durf te zeggen dat uh, onze dieren in onze parken uh, beter uitgebalanceerde voeding krijgen als de meeste Nederlander. Zeker daarmee. Dat, ik, dat, dat kan ik niet kan zeggen, dan maar dan dat is echt zo. Dus uit, okay. uh, met heel veel zorg. Krijgen jullie vaak kritiek, Alex? Tuurlijk is er altijd discussie en dat, is, dat hoort er ook bij. En we hebben ook discussies intern. Uh, want het is, komt niet alleen van buiten. We hebben bijvoorbeeld in ons park zeven biologen, we hebben meer dan vijftig verzorgers. En natuurlijk vraag je je elke dag af: hetgeen wat we doen, is dat goed of is dat niet goed? En dat houdt dus ook in dat je keuzes moet maken. Een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld Oetangs, die zaten al 40, 50 jaar in ons park. Eigenlijk bijna alle dieren die bij ons in de collectie zaten, waren bij ons. Geboren. Uh, dus dat zijn dieren waar je echt een band mee hebt. Kijk, met ene dier, nogmaals, de Mosselgarnaal zul je niet snel een band mee krijgen met die ongeoetangs wel. Uh, maar op een gegeven moment hebben we die keus gemaakt om die te laten gaan, omdat wij vonden dat het verblijf wat wij hadden niet meer goed was voor die dieren. Het zijn ze naar andere dierentuinen gegaan. En dat was een enorme impact op, uh, op de bezoekers. Want het waren populaire dieren. populaire dieren, favorieten voor heel veel bezoekers, maar zeker voor de verzorgers, die dag en dag uit met die dieren ja, verbonden waren, die vonden het uh, heel heftig. Maar we hebben toch die keuze Gemaakt en dat moet je ook doen. Je moet elke dag heel kritisch kijken naar hetgeen wat je doet. En dat moeten wij niet alleen. Dat moet iedereen en alles wat je doet. Maar ja, die discussie is er. En het is goed dat die wat discussie is. die je het vaakst hoort van buitenaf? Het, het vaakste hoort, nou, wat degene net op de app zei... Of, of per mail van je moet dieren niet opsluiten... Ja. over het algemeen zijn dat wel mensen... die al best lang niet meer in dierentuinen zijn geweest. En nog steeds het beeld hebben van het chokken langs de hokken. En de klassieke dierentuinen als zijnde de levende pofzegelverzameling. Want dat, dat was vroeger. Hè. Des te meer soorten, des te meer dieren, des te beter was je dierentuin. Nou Daar zijn we al lang van afgestapt. Uh, zeker de Nederlandse dierentuinen. Ook komen vaak mensen terug met verhalen over dierentuinen... in Indonesië of in Marokko. Of ja, ja, ja. in Roemenië of waar dan ook. Nou, de, die dierentuinen, nou, die lopen toch nog best ver achter op hetgeen wat er, wat er hier plaatsvindt. Maar dat is wel een kritiekpunt. Maar over het algemeen, dan no worden mensen uitgenodigd bij ons in het park. Nou, ja, Marjan Thieme is een keertje bij ons geweest met Omroep Gelderland. heeft rondleiding gekregen van die presentator. En die heeft toen ook gezegd, ja, als alle dierentuinen zo zijn, nou, dan heb ik er niet zoveel moeite mee. Als je maar je had het team tevreden kunt houden, aan, dan is het uh, nou, is missie al, geslaagd. Wat de he? Nederlandse bijzonder maakt is dat, dat die altijd een stap voor de kritiek zijn. Hè? Want de deskundigheid zit in die parken, zit in die tuinen, bij de collega's en bij, en bij de mensen zelf die er werken. En ze nemen dus vaak zelf eerder een besluit... dat de publieke opinie zich draait. De ijsberen hebben we net al genoemd. Die heeft artjes zelf weggedaan. Ja. Terwijl het een belangrijke attractie was. In die gaat het blijven. zijn de zwartvoetpinguins... uit de collectie verdwenen. Omdat wij al wisten, hebben we veel kritiek gekregen... in op toen, maar wij wisten al... dat het voor die pinguins dat verblijf niet goed was. Het was leuk voor de bezoekers, maar niet goed voor de dieren. dieren tijdens zijn dus veranderd. Is de manier waarop wij, wij Nederlanders kijken ook veranderd... De, de, de afgelopen jaren? Ja, en de manier ook waarop we uh, reageren of ageren eigenlijk. Hè. bedoel, tegenwoordig is iedereen journalist geworden... dankzij Twitter en, mm -hmm. en sociale media. Uh, de, de, en reageert toch vaak op onderbuik en op emotie. En, uh, en, en niet heel erg op kennis. Ja, ik begon dit uur met uh, de, de, de plassen Kelly uit Big Builder, hongerstaking ik hoop dat het goed gaat. Um, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Want dat is natuurlijk dat is geen dierentuin, hoor. Maar mm. ik kan voorzitter dat jullie dat toch met, met belangstelling volgen, Alex. Nou, kijk, het is altijd moeilijk om iets over, over collega's zeggen... als dierenpakken, als er iets gebeurt. Want mm -hmm. je weet natuurlijk niet het hele verhaal daarachter. Ook bij de Oostvaardersplassen. Ik, ik vind het best een moeilijk faal, de Oostvaardersplassen. Uh, ik... Ik ken bijvoorbeeld de hoogveluwe ken ik wat beter. Ik weet dat daar gejaagd wordt, uh, daar de populaties dus in toom worden gehouden. En wat ik wel weet, dat is dat daar de biodiversiteit veel hoger is dan bij de oostvaardersplassen. Want het is wel heel erg leuk dat we heel vaak zo gefocust zijn op de grote dieren, op de everzwijnen, op de herten, op de paarden en dergelijke. Maar ondertussen vergeten die wel hele gebieden kaal, waardoor heel veel vlindersoorten... en heel veel salamanders en wat iets meer zijn er niet meer kan leven. Dus die, die, je ziet daar echt een heel groot verschil in biodiversiteit tussen die twee plekken. En dat heeft onder andere te maken met de populatiegrootte. Hoeveel dieren laat je daar rondlopen? Ja, en Oostvaardersplassen, Oostvaardersplas, ja, daar is nu een forse discussie. Maar op het moment wat daar nu gebeurt... dat mensen uh, met de dood worden bedreigd mm -hmm. en dat de hele... Ja, dan sluit ik me graag bij Mark aan... van mensen laten we als, alsjeblieft ook vaak bij dit soort zaken... gewoon ook de ratio even erbij houden. Goed kijken en een overleg met de mensen en experts... en dan eruit zien te komen. En niet meteen mensen gaan we met de dood gaan bedreigen. Of het hoor, in hoogstijker gaan. Kelly, je mag weer gaan eten. Frank, wil je nog iets aan toe te voegen? Hoe, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, natuurlijk met belangstelling. Want uh, het gaat over dieren en, en, en het gedrag van mensen. Ja. Is dat ook ja. heel, nee, is ook ja. wel heel interessant. Ja. Je ziet daar toch uh, verschillende stromen in... Uh, ja, en ik sluit me helemaal aan uh, bij beide heren en bij Alex. Uh, laten we zeker uh, het rationeel bekijken en het uh, aan de deskundigen overlaten... die ook bij het onderwerp betrokken zijn. Want van buitenaf, uh, ook al zeg je dat je expert bent... is het wel heel moeilijk om erover te oordelen. Goed. Hoe ziet over 25 jaar jullie dierentuin eruit? Neem mij eens mee, Mark. Bij jou neem ik even dorp dan nog even. Hè? Ja, is, uh... Iedere dierentuin ziet er over 25 jaar weer totaal anders uit dan nu. Hoe denk je dat. Is, hoe denk is, het, je dat het, dat is het dan uitziet? nu niet goed? Nou, het is nu met de kennis en de inzichten die we vandaag de dag hebben, is het, is het perfect, is het prima. Goed voor elkaar. Alleen die kennis en die inzichten die veranderen continu. Dus wat je vandaag als een nieuw verblijf bouwt, en wat vandaag de hoogste standaard is, is, is over 10 jaar alweer achterhaald. Daarmee is het ook niet te voorspellen hoe het er over 25 jaar uitziet? Nou, wat, wat, wat, wat, je, je, je, je, het is lastig, maar de ontwikkelingen in de maatschappij gaan toch naar. Kijk, hoeveel, hoeveel dieren heb je nodig in een dierentuin? Uiteindelijk gaat het erom dat je verhalen wil vertellen over natuurbehoud. En als je dat met minder dieren kunt... dan hoef je, ga je dat met minder dieren doen. En, dat, en die ontwikkeling zie je dus wel heel erg in dierentuinen. Watelens heeft dat vrij radicaal gedaan... omdat ze natuurlijk gingen verhuizen van ja. een oude plek naar een nieuwe plek. Ja. Maar in alle dierentuinen zie je de tendens dat er steeds minder dieren zijn maar meer verhaal erbij en meer ruimte voor die dieren. Meer beleving. Alex, ben jij minder, minder dieren? Nou, dat is de afgelopen jaren uh, gebeurd. De afgelopen 30, 40 jaar is het aantal soorten is afgenomen. Uh, waar wij ons heel erg op focussen... is grootschalig ecosystemen na, nabouwen. Dus we hebben een, een boes, een anderhalf hectare tropisch regenwoudhal... een woestijnhal van één hectare, een aquarium... met acht miljoen liter water. Uh, vorig jaar een, een mangrovehal geopend. En wat we eigenlijk doen is... wij verzamelen geen dieren meer, dat traditionele... maar we verzamelen ecosystemen. En daar gaan we mee door. Ecosystemen, daar ligt de toekomst. Voor ons. Precies. Dank voor jullie komst en die mooie verhalen. Alex van Hoofd van Burgers, Zo in Arnhem. frank Uw van Beers van Wildlife Adventures in Emmen. En Mark Dame, voorheen directeur van Blijdorp. Nu voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen. Volgende week een nieuwe tafel met zes nieuwe ogen. En het is de hele nacht nog BNN-Vara-nacht hier op NPO Radio 1. Zometeen na het nieuws van één uur. De wereld van BNN-Vara met de enige echte... Wouter Bouwman. Mooie nacht.